Uur. Dit is Joeri Stubinitski met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat het kabinet het spaarloon vrijgeeft. Een kamermeerderheid vindt dat op die manier de economie kan worden gestimuleerd zonder dat het de overheid geld kost. Normaal komt het spaarloon pas na vier jaar vrij. Minister Jager vindt het een sympathiek idee, maar volgens hem zitten er nog wel haken en ogen aan. Zo kan het vrijgeven van spaarloon in korte tijd veel geld aan de banken onttrekken. Het woonproject Blauwe Stad in Oost-Groningen was niet goed doordacht en zat vol met risico's. Kritiek en waarschuwingen over de haalbaarheid werden door de provincie niet op waarde geschat. Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer in een rapport. Door de sterk achterblijvende verkoop van de kavels van Blauwe Stad... heeft de provincie tot nu toe 29 miljoen euro verlies geleden. In de Pakistanse stad Lahore zijn bij aanslagen zeker 35 doden gevallen. Verder zijn er ruim 175 gewonden... Volgens de politie lieten drie zelfmoordterroristen bommen ontploffen in een veelbezocht islamitisch heiligdom. Eén bom zou zijn afgegaan bij het hek. De twee anderen ontploften in de kelder van het gebouw, waar ook een politiebureau is gevestigd. In het centrum van Amsterdam is een toerist zwaar gewond geraakt toen een man van drie hoog uit een raam sprong. Hij raakte de Australische toerist die op een terras ronde zat. De man liep met twee anderen daarna gewoon weg. Ze zijn later aangehouden. Een taxichauffeur van Connection is ontslagen omdat hij gisteren een verstandelijk gehandicapt meisje van 16 jaar drie uur in zijn snikhete taxibusje had laten zitten. De chauffeur voelde zich tijdens de rit niet lekker, reed naar huis en ging op de bank liggen. Pas na een paar uur realiseerde hij zich dat het meisje nog in zijn busje zat. Met het meisje gaat het naar omstandigheden goed. Het weer een zwoele nacht met minima rond de 20 graden en plaatselijk wat nevel. Overdag vrij zonnig, broeierig en 30 tot 36 graden. Later op de dag is er kans op een regen- of onweersbui. In het weekend wordt de hitte met stevige regen- en onweersbui verdreven. Dit was het NOS Show. A But she couldn't afford to feed and it was sending people to the moon In September my cousin tried reefer for the very first time Now he's doing horse, it's June Don't give up on us, baby. Lord knows we've come this far. Can't we stay the way? We through. The sun then cast my way sweat Yes. www.zfmzandvoort.nl Ik Het Nederlandertje pesten en saren vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. Dit is 20 jaar, zie even.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 It feels so All right to dance to the beat of uh. right. that heat between you and I. We're free to the moment.